Het dreigingsniveau voor terrorisme wordt verhoogd, van beperkt naar substantieel. Dat is de op één na hoogste alarmfase. Dat heeft de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, besloten. De belangrijkste reden is de groei van het aantal Nederlandse moslims die meevechten in Syrië en andere gebieden. Daarnaast zijn er volgens Schoof aanwijzingen dat er een toename is van radicalisering van groepjes moslimjongeren in Nederland, zegt Schoof. Het feit dat we het dreigingsbeeld nu substantieel brengen... geeft aan dat wij ons zorgen maken, dat we ons reëel zorgen maken... omdat we het risico hoger inschatten dan hiervoor... dat deze jongens eh, zeg maar, tot zulke daden in staat zijn. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat men overweegt... op korte termijn of op langere termijn een aanslag te plegen. Wel stijgt de kans op een aanslag in Nederland... of een Nederlands doel in het buitenland... door de ruimte die jihadistische netwerken in Noord-Afrika... en het Midden-Oosten hebben gekregen. Het Centraal Planbureau denkt dat er binnenkort een eind komt aan de daling van de huizenprijzen. CPB-directeur Teulings zei dat bij een toelichting op eerder gepubliceerde cijfers. het bleek dat de Nederlandse economie dit jaar krimpt met 0,5 procent. Volgend jaar begint de economie weer voorzichtig aan te trekken, volgens de nieuwste raming met 1 procent. Het CPB zegt dat het de impact van bezuinigingen heeft onderschat. Volgens Steulings is het daarom ook niet verstandig als het kabinet nog extra bezuinigt. Het kabinet is juist van plan wel extra maatregelen te nemen. Het gaat om 4,3 miljard aan bezuinigingen voor volgend jaar. Volgens Steulings heeft de Nederlandse economie juist rust nodig om weer op te krabbelen. Tientallen mensen op het Sint-Pietersplein... keken vanmorgen hoopvol naar de schoorsteen op de Sixtijnse kapel. Maar daar was nog geen witte rook te zien. Als de eerste stemronde van de dag een paus had opgeleverd... dan was er om half elf witte rook verschenen. En nu is het wachten op de uitslag van de tweede stemronde van de kardinalen. Na afloop daarvan worden de stembriefjes van beide rondes verbrand. En dat kan witte of zwarte rook opleveren. Dat moment, volgende moment is rond het middaguur. En vanmiddag zijn er nog twee stemrondes. De pastorie van de Rooms-Katholieke Kerk in oud Meer in Zeeland staat in brand. Bij de brand komt zoveel rook vrij dat omwonenden met geluidswagens zijn opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook de kerk die aan de pastorie vastzit loopt gevaar. De brandweer richt zich nu <coughs> pardon, voornamelijk op het behoud van de kerk. Daar is alles op ingezet om die in ieder geval te behouden en dat lijkt te lukken. Al is het nog wel zo dat we nog niet het zijbrandmeer uh, hebben kunnen afgeven. De zijkant van de kerk in Oud-Vossemeer is met schuim bespoten om het gebouw tegen de hitte van de brand van de pastorie te beschermen en om te voorkomen dat het vuur overslaat. Automobilisten die nog vaststaan op de Franse A1 tussen Parijs en Lille... kunnen daar mogelijk snel weg. De autoriteiten zijn bezig om een rijstrook van de ondergesneeuwde snelweg vrij te maken. Sommige automobilisten, onder wie de Nederlander Gitski Loonstein, konden vanochtend na zo'n 30 uur stilstaan weer verder. Maar over een lengte van 23 kilometer staan nog zo'n 1000 voertuigen vast. Nog eens 1500 auto's staan op parkeerplaatsen langs de weg. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele sneeuwbuien. Het wordt 2 tot 5 graden en morgen verandert er weinig. ANWB, verkeersinformatie met een file door een ongeluk met een vrachtwagen... op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen Afrit, Helden en Asten 4 kilometer. Bij Asten zijn twee rijstoken afgesloten. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa...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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Of het nou kassa is, de Nationale IQ-test of nieuwsuur... wie heeft er tegenwoordig nog geen tweede scherm? Over een paar weken draait in de bioscoop de nieuwe Nederlandse thriller-app met tweede scherm. Regisseur Bobby Boerman geeft zo instructies. En witte rook, of geen witte rook, de kerken lopen leeg. Maar eigenlijk ook weer vol, met bewoners, met kantoren, met sauna's. Nuttig hergebruik van de kerk is onderwerp van een congres morgen. En vandaag alvast een voorproefje. En gitarisse Corrie van Binsbergen improviseert met haar band op het Brokkenbal... waar schrijvers voordragen uit eigen werk. Dat kan heel mooi zijn, ondervond muziekredacteur Botti Jellema. Voor nieuws uit Rome, houd de blik op de rookmelder of... surf naar degids.fm Paardenvlees in plaats van runvlees, kankerverwekkende stoffen in melk en bio-eieren die niet zo bio zijn. Er wordt volop gesjoemeld met ons voedsel. En om daar een eind aan te maken... zou dat meer gecontroleerd moeten worden. Het D66-kamerlid Gerard Schouw... wil dat de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit... meer menskracht krijgt... om ons eten nog beter in de gaten te houden. Meneer Schouw, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meurders. Meer mensen, zegt u. Hoeveel? Nou, wij hebben een potje gevonden van zo'n 4 à 5 miljoen euro. En daar zou je eh, 50 extra controleurs uit kunnen betalen. En dat is hard nodig... Want ja, de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit... die voert beperkte fysieke controles uit... doet het alleen maar in geval van uh, incidenten. En als ze dan nog wat aantreffen, dan uh, krijg je eerst een waarschuwing. Ja, op die manier krijgen we natuurlijk onze voedselketen niet op orde. Het zal de minister van Financiën ernstig interesseren geïnteresseerd... waar u dat potje heeft gevonden? Nou, dat potje heb ik gevonden op zijn begroting. Uh, want daar is eigenlijk een structurele onderbesteding... Uh, rondom de uitgaven voor het slaan van munten... En hoe vaak worden die geslagen dan? Nou, die worden permanent geslagen. Uh, dus er is een bepaald bedrag voor gereserveerd, want dat kost natuurlijk geld. Maar die, die houdt daar elk jaar 4 à 5 miljoen voor over. Uh, houdt u daar ik... elk jaar 4 à 5 miljoen aan over? Ja, en ik zeg, van, als wij dus met elkaar ons voedsel zo ontzettend belangrijk vinden... als we met elkaar de voedselfraude willen aanpakken... en ook met elkaar vinden dat er een effectievere controle op uh, moet zijn... ja, dan boter bij de vis, dan meer mensen... En uh, een potje vinden om die uit te betalen. Meer en die heb ik nu gevonden. Meer handhaven, geen gesjoemel meer. M ja, maar als dat zo grootschalig is, los je dat dan wel op met 50 man extra? Moet dat er geen 600 zijn? Nou, er moet er, of 3000? Moeten drie dingen, denk ik, gebeuren: uh, beter toezicht. Nou, dat zijn die 50 extra controleurs. Tweede, hogere boetes. Op dit moment zijn de boetes maximaal 5000 euro. Nou, u begrijpt, als je een uh, container. Paardenvlees omkat tot uh, rundbiefstuk, ja, daar verdien je tonnen aan. Dus die 5000 euro, dat risico willen velen wel nemen. Dus die boetes moeten veel uh, hoger. En als derde wat er moet gebeuren is dat wanneer een bedrijf zich niet aan de wet houdt... ja, dan neming en shaming, naam van het bedrijf in de etalage... en dan laat je het de volgende keer wel uit je hoofd. Dus door die drie maatregelen denk ik uh, dat we de voedselfraude heel effectief tegen kunnen gaan. De voedsel ware die vanmorgen al weten... dat zij al intensieve controles uitvoert bij bedrijven die ze niet vertrouwen. En bedrijven die ze wel vertrouwen, laten ze vaker met rust. En dat schijnt redelijk goed te werken. Ja, als dat zo zou zijn... dan zouden we niet elke dag praten... over... Uh, uh, giftige stoffen in de melk. Zouden we niet praten over eierfraude. Over gedoe met het paardenvlees. Uh, de zalmfraude, waar we uh, een tijdje terug mee te maken hebben gehad. Dus ja... Yeah, uh, er moet gewoon echt nu wat gebeuren. De oplossing van de staatssecretaris is... ik stel een werkgroep en we gaan praten met de sector. Ja, ik vind dat echt slappe hap. Het is nu tijd om maatregelen te nemen. Want die staatssecretaris, Dijksmaan van de Economische Zaken... die heeft al gezegd dat extra controleurs niet helpen. Nou, de staatssecretaris heeft een paar weken geleden... in overleg met de Kamer gezegd... dat ze heel graag extra controleurs wil hebben... Alleen dat ze niet weet waar ze het geld vandaan uh, moet halen. Heeft ze dat ook gezegd? Dus ik heb er nu een oplossing voor. Ik heb voor haar uh, zo'n 4,5 miljoen en 50 extra controleurs. Dus ik denk dat ze heel erg blij is. Ik heb er alleen het ene horen zeggen. Nou wordt er morgen in het Kamer over gepraat... samen met die staatssecretaris en ook met minister Schippers van Volksgezondheid. Heeft u veel medestanders? Ja, als ik zo om me heen kijk... dan zie ik heel veel medestanders voor meer controle. En ik zie heel veel medestanders voor uh, hogere boetes... En ook het punt van uh, de overtreders in de etalage zetten. Naming en shaming is de staatssecretaris zelf ook voor. Maar die zegt, ja, dat moeten we in Europees verband uh, regelen. Nou, dat kan natuurlijk nogal eens jaren duren. Uh, dus ik wil gewoon dat we daar heel snel in Nederland uh, mee beginnen. Dan vermoed ik al wat eruit komt... Niet meer controleurs, maar wel een hogere boete en neming en shaming? Nou, die controleurs, dat is wel heel erg belangrijk, hoor. Dat is dat, dat voldoende, doen? trouwens? Op het moment dat er niet meer controleurs zouden worden aangesteld... omdat het kabinet zegt, dat kunnen we echt niet doen. Is dan die hogere boete en neming en shaming voldoende? Nou, ik denk dat die extra controleurs ook gewoon echt nodig zijn. Wat ik net al zeg, eigenlijk de controleurs... die, uh, ja, die, die komen pas in de benen in geval van incidenten. En dat is natuurlijk te laat. Het is veel beter om preventief, steeksproefgewijs, uh, controles uit te voeren. En wanneer je dan iets aantreft wat niet klopt... direct een boete, naam uh, van degene die de overtreding heeft gedaan... in de etalage zetten. En op die manier uh, kan je dit heel snel tot een einde laten komen. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Hartelijk dank. Graag gedaan. Gerard Schouw van D66. De gids. Als ik honderd jaar geleden op dezelfde manier deze kerk in kom binnengestapt was... dan zou waarschijnlijk de hele gemeente zich doodgeschrokken zijn. Want ik loop er helemaal bloot bij. Net zoals deze meneer die hier onder de douche staat. Waar staat u eigenlijk, meneer? In de kerk. Ja, het is voor, de hoofdingang. Voor het altaar, ja. Leuk zijn. <lacht> Had ik altijd graag gewild. In het blootje de kerk inlopen. Ja. Als <lacht> ja, straks weer lekker in de sauna bij geweest... ga ik heb weer echt in de sauna af de kerk uit. Ik slag even Jan Peels bloot in een kerk. Jan, trek eens wat aan. <laughs> ik heb gelukkig al wat aan, want dit was jaren geleden in Ellekom... waar ik ging kijken in een 18e-eeuwse kapelletje. Dat was toen omgebouwd uh, tot sauna. Nou, ondertussen is die sauna failliet verdwenen. Is het kerkje, weer een, uh, is, is het kerkje nu een woonhuis met een uh, particulier concertzaaltje erin. En waarom vertel je ons dit? Ja, ja, morgen, je zei het al even in de kop van de uitzending... morgen wordt in Amsterdam namelijk een groot landelijk congres gehouden... Uh, over het hergebruik van uh, kerken. Ja, de, gelovigen, die, ja, de gelovigen blijven weg. Hè? Uh, ze staan uh, te, allemaal op Sint-Pieterplein uh, te kijken op dit moment. Maar die, gebouwen, daar, uh, die uh, de gebouwen in Nederland, de kerken, die staan steeds vaker leeg. Uh, maar ze blijken heel erg in trek te zijn. Er is meer vraag dan uh, aanbod naar uh, die gebouwen. En bovendien zijn er talloze ideeën om die kerken een, een tweede leven te geven. Welke ideeën zoal? Nou, um, Je hoort het, hè? sauna kun je erin maken, dus kantoren, speeltuinen ben ik tegengekomen... Uh, ...musea's, filmstudio's, gezondheidscentra. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon gaan wonen in zo'n kerk. Kom binnen. Welkom in de kerk. Welkom in de kerk. Het ziet er prachtig uit. Ja. Grote glazen deur. Ja, het is geen uh, kerk meer natuurlijk. Je vindt binnen niets meer terug, buiten is het nog steeds een kerk... Ja, dat zie je. Met een torentje erop. Ja, mooie toren. Ik word welkom geheten door Flits Leunen, die ja. hier al tien jaar woont. Hè? Tien jaar woon ik hier, ja. En daarvoor een paar jaar in de verbouwing gezeten. nou ja, Dat is uh, niet voor niets geweest, nee. want het is prachtig hier. En het interessante is, dat glas en lood dat was uh, dicht gemetseld. Althans, dat zat onder het plafond. Oh, dat ziet er prachtig uit, zeg. Ja. Uh, tegen het plafond, in het vergaderzaaltje. Ja, ja. een... Jaren dertig stijlachtig glas ja. en lood met eh, geel en blauwe kleine ruitjes. Dat heb ik wel laten restaureren, maar het grootste gedeelte is nog het originele glas. Het is een prachtig kerkje aan de rand van Amsterdam, maar wat is, wat is het eigenlijk voor kerkje? Hoe oud is het? Wat is het? Een uh, gereformeerde kerk was het en op een bepaald moment langs en ik denk, hé, het lijkt wel of je leeg staat. En u is. dacht, hé, daar kunnen we misschien wel gaan wonen. Ja. Dus ik belde. En was zie hij daar, verkocht. we staan er. Nee, nee, nee, hij was oh. verkocht. Oh. En toen heb ik hem van die projectontwikkelaar terug kunnen kopen. Okay, dit is een stukje wat u dus verhuurt, maar u woont er ook. Waar, waar is dat? Ik woon hierboven. Okay. Er zijn twee appartementen. Het ene appartement, daar uh, woont mijn broer. Althans, hij is het een beetje aan het opknappen. En hij gaat er hier wonen? Gaan we weer terug. Richting de voordeur en dan hier rechts naar boven. Waar je normaal gesproken in de kerk richting het koorgedeelte gaat. Of waar het orgel staat zo'n beetje denk ik. die aan de andere Hier ook nog van dat mooie glas het lood? Ja, die, dat is, uh, is gerestaureerd. Dat is niet het originele glas, glas. Want dat was voornamelijk helemaal stuk. En dan dus hier zitten we in een verdieping die in de kerk gebouwd is. En hierboven, een soort balustrade, dat is, is dat ook origineel? Ja, nee, dat, nee, dat was helemaal leeg. Dat is één grote lege ruimte. Dit is de slaapkamer. Prachtig allemaal. En dan hebben we hier de skywalk. Hier spreek ik het publiek toe. Dan kijk je zo in de woonkamer. Als u zelf de pastoor bent. Ja, zo voel ik me ook af en toe. Hoe is het om in zo'n kerk te wonen? Geweldig. Ja, dat is machtig. Het zijn hele dikke muren, dus je hoort geen geluid van buiten. En het is natuurlijk ook een verschrikkelijke mooie buurt hier. Was het duur om het te verbouwen? Ja, het was wel duur. Zei hij lachend. Ja. Maar kijk, het is wel zo met een kerk. Je bent altijd bezig. Het is nooit echt af. Dus elke keer moet je weer dat doen en dat doen. Wat dus... moet er nog gebeuren? Nou, het is meer onderhoud. Mm -hmm. Dit is een slaapkamer van mijn ene zoon. Mm -hmm. En dan zitten hierboven weer kamertjes zo... Ook, nog verder omhoog? Ja, dat is daar dat is een speelkamertje dan. En we kijken hier tegen de toren aan, hè? Hier kijk je daar tegen die toren aan. Maar die is nog leeg. Daar moet ik nog wat mee doen. Al ideeën? Ja, ik wil allemaal kleine kamertjes maken. En uh, dat je helemaal naar boven kan. Want dan kijk je over heel noord uit. En dat gaan ja. we doen. Nou, de, op het ogenblik komen er zo'n 60 per jaar leeg. Van alle gezinten, dus meest traditionele genootschappen. Allemaal kerkgebouwen die leegkomen en die dan wellicht bij Mickey Bossert uh, terechtkomen, want zij bemiddelt om nieuwe bestemmingen voor uh, die kerken te krijgen. Maar er zijn veel meer geganigden dan die 60 uh, kerken die leegkomen. Hoe komt dat? Nou, de vraag is heel groot en niet iedereen weet dat, dat er zo'n grote vraag is. Wat willen die mensen allemaal met die kerken? Nou, er zijn ook heel veel kerkgenootschappen die nog steeds zoeken. Er zijn ook bijvoorbeeld volle evangeliegemeenten... Uh, katholieke kerk die toch nog een kerk wil hebben... die gaat van een grote kerk naar een kleinere kerk. Oké, okay, dus ook dat wordt eigenlijk een beetje uitgeruild. Ja. Okay. Je kijkt eigenlijk eerst van... Uh, is er een kerkgenootschap die een kerk wil? Want dat is natuurlijk het eerste wat van belang is. Dat is ook het makkelijkste, want dan hoef je er niks aan te doen bijna. Nou, dan moet je er wel nog heel veel aan doen. Maar in ieder geval dus hoef je niet de bestemming te wijzigen. Want daar gaat het dan verder ook over. Nieuwe bestemmingen voor die kerken. Ja. Mag alles in die kerken? Nee, de bestemming is vaak religie. Dus dat moet je dan uh, via de overheid dan gaan aanvragen met programma's van eisen en zo. Dan krijg je bezwaarprocedures. Dus dat is best ingewikkeld. Ja, ondertussen zijn er een tal van uh, nieuwe bestemmingen: speeltuinen, sauna's, kantoren uh, en vooral ook heel veel wonen. Je ziet dat bij ons een hele grote vraag is van toch bemiddelde mensen... of mensen die wat extra geld hebben van hun ouders of wat dan ook... die hele mooie kerkjes in Friesland willen kopen... en die er best een paar ton voor over hebben. Want dat kost het wel. Je moet er wel flink in investeren om het ook dan inderdaad weer bewoonbaar te maken. Anders ja, dan het eerst was. Absoluut, absoluut. Maar dan heb je ook iets unieks. Morgen dat grote congres, wat al helemaal volgeboekt is. Wat gaat u de mensen daar vertellen? We gaan ze daar vertellen dat je met dit soort gebouwen iets... Kunt doen. En met name dat die vraag er is. Men denkt alsmaar, men kan er niets mee en er zijn zoveel mogelijkheden. En dat wil ik de mensen duidelijk maken. Want voor je het weet worden die kerken afgebroken. En dat zou vreselijk zijn. Er zijn uh, voorbeelden van... het is echt uh, gruwelijk uh, om, om zo'n zo Willy Burles aan de vesten... als je ziet dat die verdwenen is. En nog een, een groot aantal andere kerken. En het hoeft helemaal niet. We hebben hier een voorbeeld van een klooster... Wat we, wat we, waar, waar we zelf hebben in geïnvesteerd. En dan zie je, je kan het gewoon behouden. Maar is het dan niet zo dat soms het behouden duurder is... dan het afbreken en iets nieuws neerzetten? Absoluut niet. Nou, sommige bouwondernemers denken zo. Ja, maar dat komt omdat ze niet alles weten... Want een bouwondernemer kan ook heel blij zijn met een mooie renovatie. Als het er nu ligt, wordt er geen kerk meer afgebroken. Dat is altijd zo geweest. Vanaf Ik doe nu twintig jaar. En, en, en de initiatief was het behoud van kerkgebouwen. Dat was ons initiatief. Mickey Bossert van Rediplan. Morgen dus dat congres in de Amsterdamse Buiksloterkerk. Buik en die is helemaal volgeboekt. En daarom wordt er op 27 juni een tweede bijeenkomst gehouden. Al 45 jaar te horen. Love Child van de Supersupremes. Met Diana Ross in de hoofdrol in het nummer Love Child. Dat was nog eens wat in die tijd. Ze is al 45 jaar. Op kind. De Gids.fm Hallo, ik ben Iris, je persoonlijke assistent. Om te beginnen, zeg je naam. Anna. Hallo. Ik heb het filmpje even Dit ding, Iris. Heb jij verstand van Eims? Oh, Wat the fuck is dit? Dit bedoel ik dus. Oké, okay, Iris. Wat? Een fragment uit de trailer van de nieuwe Nederlandse thriller-app... met Gouden Kalf-winnares Hanna Hoekstra en Robert de Hoog. De film is vanaf 4 april te zien in de bioscopen. En het is een wereldprimeur, want voor het eerst... zal de bioscoopbezoeker in de zaal gebruik kunnen maken van een tweede scherm. Bij mij aan tafel de regisseur van app, Bobby Boermans. Goedemorgen, meneer Boermans. Goedemorgen. Kunt u aangeven waar die film in het kort over gaat, zonder al te veel te verklappen? Ja, het gaat eigenlijk over een, een, een meisje, een student... die op, op een gegeven moment een app op haar telefoon ontvangt... En en vanaf dat moment gebeuren er eigenlijk allemaal rare en spannende dingen. Ze ontvangt die app. Ja, Dan die moet je, je toch zelf toestemming verlenen. geven. ze ontvangt ook. hem. Ja. En uh, vanaf dat moment uh, ja, gebeuren er eigenlijk allemaal rare dingen. En, uh, en we vallen er ook uh, dooien in het verhaal. Veel dooien? Mm, een paar. <laughs> een paar ja. Dus het is gewoon een lekker spannend verhaal? Het is zeker een, uh, uh, een goede, spannende uh, thriller. Met een tweede scherm? Ja, met een tweede scherm. En dat scherm dat haal je op je smartphone binnen, of op je iPad, of op zo'n andere tablet. Ja. En dat doe je in de bioscoop? Uh, ja, de, we, we zijn nu bezig om alle bioscopen wifi-punten aan te brengen. Uh, maar je kan het ook, hij is nu al te downloaden in de App Store uh, en bij Google Play. Uh, en dan kan je hem gewoon binnenhalen. Uh, en straks kan dat ook in de bioscoop. En dan ga je zitten in de bios en dan, uh, dan start de filmen ook. Met deze bioscoop verzoekt u uw telefoon aan te zetten. En dan druk je op start in de app. En dan uh, wat er eigenlijk dan gebeurt is, dan synchroniseert hij jouw telefoon met het bioscoopscherm. Wat voegt die app dan toe in die film? Uh, je krijgt eigenlijk gedurende de film uh, een stuk of dertig clues te zien. Uh, en dat, dat zijn verschillende dingen. Dat zijn uh, uh, scènetjes, dus uh, uh, echt beelden. Uh, het kunnen graphics zijn, het kunnen tekstberichten zijn... die de karakters naar elkaar toe uh, sturen. En op die manier krijg je eigenlijk uh, meer te weten soms... dan dat het karakter zelf weet. Het is geen, geen game, hè? Nee, nee, het zijn, is geen hè? game. Het is, echt, het, uh, het is ook in die zin uh, het is echt gewoon een, een verrijking van het, van het verhaal. Maar mis je dan geen belangrijke scènes? Want ik kan me voorstellen, je kijkt naar die film... en in één keer ligt voor je dat schermpje op van je smartphone of van je tablet... en dan denk je, hé, hey, oh, er is wat aan de hand, moet even kijken. En dan kijk je niet meer naar de film. Ja, nee, dat, dat was mijn angst ook, uh, in eerste instantie natuurlijk. Um, en uiteindelijk hebben we heel hard gewerkt om dat precies zo te timen... Dat je, uh, en dat was nog wel een technisch ding... dat je precies zo timed dat je niet afgeleid bent van uh, grote clue-momenten... of dingen die je echt moet weten om het verhaal te snappen. Dus ze liggen precies zo getimed dat, uh, dat je geen belangrijke dingen mist. En Op dat moment is die film gewoon saai. Nee, niet saai, maar, het, maar het, het is, het, we hebben heel erg moeten testen... hoeveel seconden duurt het nou voordat je van het grote scherm naar je telefoon kijkt? Wat moet je dan zien en wanneer ga je terug? En dat hebben we precies de weten te timen. Uh, en dat betekent dus dat je in de montage... dan uiteindelijk net even een dingetje iets langer moet maken zodat je dat goed ertussen krijgt. Geef eens een concreet voorbeeld. Wat, wat kan Nou, ik zien? Er zitten op, op een gegeven moment zie je, zie je uh, een... Uh, zij wordt, uh, de die moet, moet bij de leraar komen. Die moet de telefoon inleveren. En dan uh, wordt zij weggestuurd. En vervolgens zie je, haar, zie je haar weggaan. En dan zie je op, op je op tweede scherm op je telefoon... Zie je, wie weer, zie je de volgende persoon die binnenkomt in die ruimte. En dan durf ik daar weer niet te veel over te verklappen... Um, maar dan zij gaat die scène, uit een ruimte? Uit die ruimte en zij gaat door. En vervolgens zie je op je telefoon dat er iemand anders binnenkomt. En, dat is, en die scène gaat vervolgens gewoon door op je telefoon. En dan weet jij al eigenlijk wat er gaat gebeuren... terwijl de hoofdrolspeler dat op dat moment nog niet weet. Maar de mensen die geen app bij zich hebben of geen tablet... die weten dat ook niet, <lacht> natuurlijk. Die mis ik dat momentje dan zeker. Um, maar ja, daarom zou ik ook iedereen aanmoedigen om die, om die uh, app wel te downloaden. Maar het is... Het is niet zo dat je de app uh, specifiek nodig hebt om de film te zien. Je kan een film ook zonder die app zien. Nou, dan zit ik in de bioscoop en daar lichten al die scherpjes op. Daar word ik gek van natuurlijk, ook niet? Ja, maar de, daar zal je toch mee moeten leven. Want dat is wel de wereld van vandaag. En, uh, en wij hadden zoiets van, ja... Uh, kijk, je, je, je kan er heel erg tegen strijden. Tegen het feit dat telefoons uh, uh, momenteel in de bioscoop zijn. Maar het is wel een gegeven, helemaal bij jongeren. Um, en dan kan je maar beter uh, zoiets hebben van... Nou, dan, dan proberen we... Er in ieder geval in plaats van dat ze gaan Facebooken en WhatsAppen in de bioscoop uh, maar ontwikkelen we onze eigen app... en, uh, en zorgen we dat we ook nog, zeg maar, engage in de film. Kan ik nog contact krijgen met die vrouw die drie rijen voor me zit... waarvan ik denk, dat is een leuke? Uh, nee, tijdens de film, dat weten we nee, niet. dat kan niet. Ja, ah, jammer. Die interactiviteit zit er niet in. Die is wel de wereld van vandaag. Ja. Maar hoe bent u op het idee gekomen om een bioscoopfilm te maken... waarin een tweede scherm uh, gebruikt wordt? Nou, uh, dit is mijn tweede film... en uh, met de producent zaten we, uh, en de scenarist zaten we te denken... oké, okay, wat willen we nou als, uh, als volgende project doen... Uh, uh, en toen zaten we... We wouden iets voor jongeren doen. En jongeren zitten natuurlijk momenteel... gewoon heel erg uh, aan hun telefoon vast. En toen hadden we eigenlijk als uitgangspunt... wat nou als die technologie... eigenlijk de overhand krijgt. Wat als, als je de, de moderne technologie... waarmee je uh, tegenwoordig alles doet... de overhand krijgt. Uh, en eigenlijk is daar vanuit het concept geboren. Toen kwam daar automatisch dat we dachten... ja, als we, uh, als, als we een app hebben... dan is het natuurlijk ook een soort van 1 en 1 is 2... als we daar een echte app bij ontwikkelen. Maar toen, wa, toen had ik nog helemaal niet zoiets van... oké, okay, maar dat kan je ook interactief gebruiken. En toen uiteindelijk we, hadden we de techniek ontdekt... Um, dat, je dus ook, dat er een techniek is... en dat gaat via een onhoorbaar signaal... wat je ja. als mens niet hoort waarmee die dus jouw telefoon synchroniseert. En dat gaat, zeg maar, frame nauwkeurig. Dus je kan als regisseur, en dat is echt verbazingwekkend... kan je zeggen, ik wil dat op exact dit moment nu al die schermpjes aanspringen. En dan sch schieten dus 600 telefoonscherms tegelijk aan. Als je tenminste op hetzelfde wifi-netwerk zit natuurlijk. Nee, want je hebt geen wifi nodig. Dat is dus de, de hele grap. Op het moment dat jij je app uh, op je telefoon hebt... Uh, dan maakt hij helemaal geen verbinding meer met uh, het, het netwerk. Maar dan moet het, ik het hem toch wel ook helemaal niks. exact gelijk starten... met het punt waarin de film aangeeft, staat nu je app. Nee, dat hoeft ook niet. Je kan zelfs naar de wc lopen en weer terugkomen... en hij synchroniseert hem gewoon weer... Uh, ja, en dat, en dat is die techniek. En dat is wel heel verbazingwekkend. Want hij geeft elke drie seconden een, een piepje af... wat jij als mens niet hoort. En, uh, en dan synchroniseert hij gewoon weer je telefoon. Dus ik moet niet met mijn hond gaan naar die bioscoop... en dan wordt hij gek. Ja, nee. Dat nou, sowieso, je kan nooit met een hond. <laughs> een hond wordt zo gek. Maar. maar moet ik dat nou zien als een geinig dingetje? Of is dat net iets als bijvoorbeeld 3D? Wordt dat een vaste waarde in de filmwereld? Nou, dat, dat, vind ik heel, dat vind ik ook heel spannend. Omdat uh, alle dingen, zoals, zoals of het nou uh, kleur is... of uh, uh, uh, geluid, of 3D, of 48 frames, of nu second screen... het is echt een nieuw ding. En, en, en ja... Ik zie het wel als een verrijking van het medium. En, en ik denk dat telefoons en zo zullen niet, niet verdwijnen. Die, zul, die zullen er altijd zijn. Los van dat ze in een andere vorm misschien in de toekomst zullen zijn. Maar ik denk dat het, uh, dat het, dat het best uh, een volgende stap kan zijn in die ontwikkeling. Is het blok, ik zeg ook voor? niet dat het voor elke film zal werken. hoor, Helemaal niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor grote blockbuster's of zo... Um, echt wel uh, uh, een wezenlijke toevoeging is. Hebben regisseurs uit het buitenland al contact opgenomen... Ik mag daar nog niet te veel over zeggen. Maar, nee, dus? Maar, nee, jawel, maar geen regisseurs, maar productiemaatschappijen. Maar dan mag ik nog niks... Nee, het is gelijk in Hollywood heel goed opgepikt. Hè. Ik hoor een piepje. Dat betekent dat ik moet afronden. Poppy Boermans, regisseur van de Thriller-app. 25 maart de première en vanaf 4 april in de bioscoop. Veel succes. Dankjewel. Tot 12 uur. Adrie Duivenstein geeft zijn visitekaartje af in de Eerste Kamer... Hoe deed hij dat volgens het Politiek Forum Midweek Den Haag? En naast het boekenbal is er ook een brokkenbal. Met schrijvers en muziek. Naar het nieuws met Jan van der Putten. Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. Het dreigingsniveau voor terrorisme wordt verhoogd van beperkt naar substantieel. Dat is de op een na hoogste alarmfase. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid schoof besloten. De belangrijkste reden is de groei van het aantal Nederlandse moslims die meevechten in Syrië en andere gebieden. Het Centraal Planbureau vindt het niet verstandig als het kabinet nog meer gaat bezuinigen. Directeur Teulings zei dat bij een toelichting op de pas gepubliceerde economische cijfers. Het kabinet is van plan om 4,3 miljard extra te bezuinigen. Maar volgens Teulings heeft de Nederlandse economie juist rust nodig om weer op te krabbelen. Automobilisten die nog vaststaan op de Franse A1 tussen Parijs en Lille kunnen daar mogelijk snel weg. De, automobilisten zijn bezig, de autoriteiten zijn bezig om een rijstrook van de ondergesneeuwde snelweg vrij te maken. Er staan nog zo'n duizend wagens vast en op parkeerplaatsen langs de Franse weg staan nog eens 1500 auto's. En uit de schoorsteen op de Siktijnse kapel kwam vanmorgen nog geen rook. Dat betekent dat de kardinalen nog geen paus hebben gekozen. Ze zijn nu bezig aan de volgende stemronde. Dat betekent dat er over een half uur zwarte of misschien al witte rook uit de schoorsteen komt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een file op de A67... Venlo richting Eindhoven... Daar staat tussen afgelopen Liesel en Asten drie kilometer... door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Asten is de rechterreis ook afgesloten. En nog probleem bij de spoorwegen, want tussen Arnhem en Zutphen... en tussen Arnhem en Zevenaar rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Gids.fm Met Felix Meurders De PvdA trok een rookgordijn op in de Eerste Kamer. Over de kleur van de rook hoort u zo meteen meer als die. Kachel, tenminste werk. Uh, Gavin DeGrow met een heel bescheiden hitje, Just Friends. I saw you there last night. Gavin DeGraw, I forgive you. En ik lees op het internet dat er een kleine link is tussen de DeGraw en Nederland. Want zijn bassist, als hij op tournee gaat... is een, een, een zekere uh, Jansveld met voornaam Wijnand. Maar daar zeggen ze in Amerika why not tegen. Why not? De Gisteravond laat stemde de Eerste Kamer in met de inkomensafhankelijke huren die het kabinet wil invoeren. 36 senatoren stemden tegen en 37 voor. En dat ging maar net goed. De PvdA-fractie stemde ook in met de huurverhoging, maar woordvoerder Adrie Duivenstein was tijdens het debat zeer kritisch. Ik praat erover met Peter K., politiek redacteur van Paul en Witteman en Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debatsite Joop.nl. Heren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Adrie Duivenstein gaf gisteren zijn medespeech in de Eerste Kamer. Wat was nou het probleem met Duivenstein? en die huren en die corporaties? Nou ja, hij maakte met name een probleem van de verhuurdersheffing. En dat is een, een heffing voor de corporaties van 1,75 miljard euro... Waarvan hij denkt dat hij in de zak van de overheid verdwijnt. En terwijl hij vindt dat de corporaties dat geld moeten investeren in, uh, in nieuwe woningen. En, en Francisco, hij hey, blies nogal flink in de bus. Nou, dat was wel grappig dat hij zich dus opwierp als een soort ja, pleitbezorger voor de bouwwereld. Hè. Hij bleef maar aandrukken van de, de heerst werkeloosheid. Dat, uh, er moet er gebouwd worden, dat is belangrijk om dat te bestrijden. En daar liep hij eigenlijk heel de hele tijd over, uh, een beetje over te mokken. En uh, over uh, kritiek over te leven. En de grap was, hij werd daarin volledig natuurlijk gesteund door de lobbywereld... Retweeten die ook op Twitter. dat uh, de, de, lobby weer, de lobbyist van de bouwwereld die was zeer tevreden met zijn inbreng. En dat is natuurlijk een uh, van de mensen in de Tweede Kamer. Eerste Kamer. Nee, dat is niet Brinkman, de, de Brinkman meer. Maar dat ja. is, tenminste, dat is nog wel Brinkman, maar dat is dus de grote grap. Volgens mij heeft hij gisteren heeft hij een hele fijne middag gehad. Want hij heeft eigenlijk het, het tapijt onder Brinkman weggedrokken. Oh. Hij heeft laten zien van mi, luister, kijk, dat kan ik ook. Hij heeft, de, de, de rol van het CDA was opkomen van die bouwwereld. Nou, hij heeft laten zien dat doe ik ook. Klaar. Ja, maar komt hij ja. nog op voor die bouwwereld, Peter. Nou ja, gisteren bij stemmen bleek dat niet. En uh, maar die verhuurdersheffing, werd, daar werd niet over gestemd gisteren. Het ging alleen over de verhoging van de huren per 1 juli. Um, maar dit, dit was typisch Duivestein, zoals die altijd is? Ja, dit is, uh, is Duivestein. Uh, als de politieke deur dicht is, dan vindt hij nog wel een kiertje... om er tussendoor te glippen. En hij hield een uh, aansprekend verhaal voor. Nee, ik bedoel, politiek Den Haag stond op zijn kop... Want die deur is eigenlijk dicht. Want er is een regeringsakkoord, -re inderdaad. En, en, uh, een akkoord ook met die drie partijen die ze hebben geconformeerd. Ja, en de twee kabinetspartijen natuurlijk. En Duisde gaat heel <laughs> veel trammeland maken. En gaf daarmee de indruk dat de PvdA opeens aan het wankelen was. Ja. En dat kwam vooral in de Tweede Kamer hard aan. Want daar waren de D66 en de Christenunie ontzettend uit in de Het komt over in een zwarte rook. Uit de Sixtijnse kapel, even tussendoor. Zwarte rook. Uit de Sixtijnse kapel. En jij weet ik wat ik dat betekent. Ik had het eens een keer grijze rook doen, dat niemand weet wat er nou precies aan de hand is. Ja, Dit is wel een keer gebeurd. Ja, ja okay. is wel een keer gebeurd. Dat was en dat iedereen vergeet de brandweer te bellen. Hey, de, de, de, uh, je moet oppassen met rook. Want ik zeg, waar rook is, is. Hey, um, Nee, maar dat was, vond ik dus ook de grap van de move van Duivenstein. Dat de, de oppositie, die toch al een raar rol heeft... omdat de oppositie in de Eerste Kamer steunt de coalitie... dat wordt een heel raar verhaal. Ja, die stonden nu helemaal buitenspel. Want gisteren was er, eigenlijk konden zij maar een beetje ja, uh, met, de, met de gepruilde lippen kijken... Dat, het niet, dat hun show voorbij was. En dat vond ik er ook aardig aan, ja. Is nou dat ja, zo, Peter? Nou, kijk, zij zeiden, ja, wacht even. Bij een volgend akkoord hoef je nu niet meer op ons te rekenen. Als, jullie, als we een akkoord hebben, jullie gaan zelf de discussie stellen in de Eerste Kamer... Ja, dan gaan we de volgende keer nog eens uh, drie keer zo goed nadenken. En ik moet ook wel zeggen, kijk, Pechtold, die, uh, die, zei, die zei natuurlijk ook zo... Hè, ze nemen een hypotheek wat het volgende akkoord. Uh, later sprak ik hem nog even, even persoonlijk. En toen vertelde hij dat Rutte, die, dat hij een smsje aan Rutte had gestuurd... toen die duivenstijl een stampij begon te maken. Zo van, uh, wat uh, gebeurt hier dan wat allemaal, nou? wat, uh, En kennelijk en, heeft Rutte weer contact opgenomen met Samsung. Nou, een minuutje, dat je... ons minuutje later kreeg ja? Pechtold het antwoord van Samsung. Van, uh, nee, niks aan de hand, we hebben het onder controle, enzovoort... Um, maar bedoel, Samson zat natuurlijk toch... die vond het niet leuk dat Duivestein zijn eigen show... En Duiverstein is onder controle te krijgen? Nou, niet bij dat soort verhalen. Dat doet hij echt op eigen gelegenheid. En ze, ze waren maar met, echt stem, met zijn stemgedrag? Dat is natuurlijk wel... Ja, nou, ik, denk dat, ik denk niet dat hij doorbijt. Hij dus dat... citeert dat net ook op Twitter. En hij opereert binnen wat hij van den Nl heeft geleerd... zegt hij de smalle marges van de politiek. En dat doet hij ook. Hij zet overal waar hij een kiertje ziet... gaat hij een beetje in lopen peuren of daar nog wat... Ja, een showtje ben, voor de bühne dus. Uh, nou, nee, ik denk dat het niet alleen maar voor de bunne is. Ja, ik nee. denk dat hij het heel erg leuk vindt om dat te doen. Dat zie je nu ook En dat hij, wat, doet, wat retweet hij op het ogenblik steunbetuigingen van D66'ers. Ja, zo is hij dan ook alweer. Ja, maar het is, ik ben en... gisteren ook nog even binnengelopen bij de Eerste Kamer. Dat kom ik niet heel vaak, maar nu steeds vaker eigenlijk. En ik heb de fractiekamer van de PV nog even bereikt, schitterende ruimte. Zitten daar Ruske Terhorst, Klaas de Vries en Duivenstein. En die vermaken zich. Kostelijk natuurlijk, mensen wel prettoogjes. Drie van die politiek zwaargewichten die we nog kennen uit uh, vroege tijden. Die gewoon het, uh, het land weer eventjes in hun greep hadden. En zo, daar genoten ze van, zichtbaar. En er kwam nog een tweet van Pechtold hè, gisteravond. Na Wiegel en Van Tijn nu vooralsnog de nachtkaars van Duivenstein. Ja, en daar heeft hij ook een punt. Want bedoel uiteindelijk wordt er niet doorgebeten. En is het een, is het een heel lang een groot verhaal. Maar ja, het, uh, het resultaat blijft hetzelfde over Alexander Pechtold gesproken. Een kleine twee maanden geleden gingen er geruchten... en die heb jij wel eens een, uh, trachten te bevestigen, Peter... Ja. dat hij wel eens de toekomstige burgemeester van Utrecht ah, zou dat worden. Dat heb ik nooit gezegd. Dat, dat, dat laat ze niet, maar dat hij weg zou gaan uit de, uit de Tweede Kamer wel. Ja, dat denk ik nog steeds wel. Als, het, als dit kabinet vier jaar zit, dan gaat hij het niet uh, meemaken. De nieuwe verkiezingen. Maar is dat vertrek op handen nu al? Maar ik heb niet de indruk meer. Dat, uh, het plezier is terug bij Pechtold. En dat is ook niet zo vreemd, want die zit in een sleutelpositie op het ogenblik. Dus... En je ziet dat hij daarvan geniet. Ik bedoel, gisteren was er en wat boosheid over dat gedoe van, uh, van uh, Duivestein. Maar tegelijkertijd wordt Rachvijn dat spel gespeeld, weet je wel. Er worden de camera's opgezocht, wordt er gezegd van... Uh, neemt, hij neemt een hypotheek op het volgende akkoord. Ik ben nog met hem meegelopen naar die, de werkkamer van, uh, van hem en Koolmees. En dan wordt er ook met veel plezier uh, verteld over het contact... dat ze nu hebben met Rutte en uh, de, de, de korte ja, lijntjes die er zijn. Dat is toch... Kijk, dat hij, ik, volgens mij dat hij daar zijn zin heeft... is alleen maar teken dat hij besluit heeft genomen om weg te gaan. Dus daar valt er een hele grote last van hem af. Een merkwaardige hoeft... redenering, hoezo? Nou, ik dat zie je wel al vaak. Als mensen besluit hebben genomen om weg te gaan... dan voelen ze zich een stuk happier, want dan hoeft hij niet Want je moet je eens voorstellen... hoe moet hij de volgende verkiezingen ingaan? He? Dus als de oppositiepartij die de coalitie steunt... Wat wordt, wat wordt dan de leuze waar je mee wil gaan opereren? Dat wordt een beetje lastig. Je ziet ook nou, dat... wacht, we moeten je toch even onderbreken. Want in dat verband is het heel interessant... de, de peiling van Maurice de Hond van afgelopen zondag... die peilde. Uh, de steun voor dit kabinet en wat kwam daaruit? Weet je wel uh, hoopt u we dat het kabinet uit zit tot 2017. 50% van de PvdA achterban, 60% van de VVD kiezers, 80% van de D66 kiezers ja. hopen dat het kabinet En wat is dan, uit wat zet. is dan dus het Wien's probleem? kabinet? is het eigenlijk? Ja, kabinet is het eigenlijk. Ja. Precies, niet van de D66, D66 zit er niet in hè. Vergeet niet dat het de Paars 2 mocht D66 nee, maar de kiezers vinden het prachtig. Ook al waren ze niet nodig wat je wel zou kunnen zeggen, en dat zou ik een hele goede... tenminste interessante move vinden... dat D66 een beetje het nieuwe CDA aan het worden is. He, dus zij... De, de, ze profiteren, ja. profiteren zich als het redelijke midden... of het, het, uh, het radicale midden, geloof ik. Ja, nou, hoe je het ook noemt. Ja. De, uh, het is een beetje onduidelijk wat ze nou precies willen. Je weet alleen wel... Zij zijn de partij die altijd voor de oplossingen zoekt... als er twee kijven, dan zijn zij de derde die naar voren komt... en zegt, jongens, dat gaan we zo doen. Dat hebben ze mooi laten zien met het Lentakkoord. En dat is waarschijnlijk de rol die hij nu ook wil spelen. Hè? Dat hij laat zien van, kijk, wij helpen het land vooruit. En dat is een beetje de traditionele rol van het CDA. Uh, dus en omdat denk... hij zo lacht en omdat hij dus zo naar zijn zin ja, en heeft... en, en plezier leuk, heeft, gaat hij naar, ja. naar Utrecht. Uh, <laughs> nee, ik denk, nou, niet naar Utrecht. Hij zal misschien in naar Utrecht gaan. Maar ik denk wel dat hij besluit heeft genomen dat hij weggaat. En de vraag is natuurlijk dan wel... Hoe, wat, wat voor, waar gaat D66 dan in belanden? Ik wil niet te ver op de zingen vooruitlopen. Maar Pechtold kennende zal hij toch wel een opvolger al uitgekozen hebben. Je bedoelt de dictatoriale eigenschap van Pechtold kennende? Nou, het is niet iemand die... Ik vraag wel eens aan mensen hoeveel D66-Kamerleden ken je. En dat wordt heel erg stil. Want je zit, valt dus op dat ja, in de media... Kijk, is het Pechtold die optreedt namens D66 en niet veel op, andere mensen. 2006 stond op nul zetels. In 2009 ongeveer op drie. In 2010 op tien zetels. inmiddels op twaalf. Ja. Knap werk. Uh, en langzamerhand zie je dat hij een paar mensen naar voren schuift. Ik bedoel, die Wouter Komeis zie je af en toe uh, voor de camera. Ze We hadden landen. net Gerard Schouw. Uh, Gerard Schouw, die hoorde ik net hier in de uitzending. En zie je ook vaker. Stientje van Veldhoven en Kees Verhoeven. Nog wat minder bekend. Maar dat zijn wel de potentiële opvolgers voor Pechtold. Ja, en die gaat hij het is kiezen. niet in orde. Die gaat hij kiezen. Die... Hij bepaalt dat Peter eens. Hij gaat bepalen... Volgens mij is het 66 ik... bij uitstekend democratische partij. Waarbij ze dat soort uh, functies nou, Wat je uh, zou kunnen kiezen. zeggen, onder tot zijn ze dat nou juist iets minder geworden. En dat is misschien ook wel debut aan het succes. Pertelt, boek steeds verkiezingswinst, was gezegd door Peter K. maar we wil die heen met die partij, is dat duidelijk? Nou ja, die wil. hij wil de, de nieuwe middenpartij worden. Hij wil de thuishaven worden van mensen die het gekijf tussen links en rechts zat zijn. Ja, ja dat denk ik ook. Ik bedoel, ze kiezen heel natuurlijk ook voor het midden. En ze kiezen heel nadrukkelijk voor hervormingen. Voor die, dus ook wel voor die liberale agenda, weet je wel. Het zit, het zit soms in, economisch gezien heel dicht bij de VVD. Maar niet meer voor vernieuwingen. hè? Het is niet meer het referendum, dingen veranderen en zo. Dus het idee dat je de politiek moet veranderen... is helemaal weg. wegwaardig. Maar wel economisch is, veel veranderen. Ja, en dat, okay, is, maar dat zijn ze vrij ja, duidelijk dus Het is een traditioneel ja, links-liberale partij, zou je kunnen zeggen. Laten we er toch vanwege de leut uh, even van uitgaan dat Pechtold uh, vertrekt. Wie wordt dan zijn opvolger? Want we zijn net een paar namen genoemd, maar wie wordt het? Peter K. Nou ja, dat is een van, die, de, een van die twee mensen, denk ik. Kees Verhoeven, die uh, gisteren door hem naar voren werd geschoven. Wij wilden wel een item in Pauw-Witterman besteden aan dat gedoe met maar Pechter zelf wilde het niet. Die zei: Nee, mijn tweede man. Uh, uh, Stientje van Veldhoven is ook een kandidaat, want die stond tweede op de lijst. Nou, het kan bijna niet iemand anders zijn dan, in, dan nu in de Tweede Kamer zit. Want je kan er toch niet van uitgaan dat hij pas aan het einde van de rit zal zeggen: Ik stop ermee. Peter K., politiek redacteur van Paul Witteman... en Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en Joop.nl. Graag tot de volgende midweek Den Haag. In my World Dat is een nieuwe single, daar zijn we snel bij, want die is vorige week pas uitgebracht. De Gids. Vrijdag begint de boekenweek, met het traditionele boekenbal natuurlijk. En daar kunnen wij als gewone stervelingen niet zomaar naartoe, helemaal niet. Maar er is een jaarlijks initiatief, het Brokkenbal. Vanavond weer, met veel literatuur en muziek. Botte Jellema, weet er meer van. Botte, goedemorgen. Ja, vanavond voor de tiende keer, het Brokkenbal, het is een jubileum. En Het is een combinatie van schrijvers die verhalen voorlezen... met uh, impro een improvisatieorkest dat er de muziek bijmaakt. Zoals bijvoorbeeld met Kees van Koten. 21 maanden lang, van november 1961 tot en met augustus 1963... heb ik zelf dus ook soldaatje moeten spelen. Niet live, zoals mijn vader, maar zogenaamd voor het ecchi... Aangezien ik niet daadwerkelijk bij een jongen in bed durfde te stappen... om mij vervolgens door een dienstdoende officier te laten betrappen... waarna ik, zoals toen gebruikelijk was, wegens levensgevaarlijke homoseksualiteit... zonder pardon zou zijn afgekeurd en terug naar huis gestuurd... liep ik twee vogelvrije gouden jaren mis en veroordeelde ik mijzelf tot 654 in het zwarte bladzijde... gescheurd uit het leven van een doodsbange twintiger. Ja, dit is van een repetitie van gistermiddag... waar ik even naartoe ben geweest. Dit hoorde... dus het is vanavond ook te horen. Dit is vanavond ook te horen. Je hoorde Kees van Kooten voordragen uit De Verrekijker. Dat is het Boekenweekgeschenk dat hij heeft geschreven. En Verkote is één van de schrijvers die vanavond optreden op het boekenbal. Een gitarist. Brokkenbal. Ja, het Brokkenbal. Ik zeg: boeken. Kijk, daar ga je. Ja. ja, goed. Het brokkelbal. Eh, want eh, dat is verzonnen door eh, gitariste Corrie van Binsbergen. Ze heeft het eh, bedacht en heeft ook de muzikale leiding van het geheel. En ze vertelde me hoe ze de muziek bij literatuur maakt. Nou, bijvoorbeeld, wat we nu met Kees doen: het gaat een stukje over de diensttijd. En ik kreeg onmiddellijk een basloopje van een stuk, wat echt zo'n soort. Zo... Uh, Alan Purvis, de drummer, gaat dan ook gelijk een soort uh, Mars-dienstachtige uh, spelen. Dus dan ben je al een heel eind. En ik zag allemaal uithalen van die in dat verhaal. zegt uh, Kees, ja, dan stel ik me voor hoe dat, hoe dat zou kunnen zijn. En uh, dan kunnen we daarmee spelen, ja. met, uh, met de tijd spelen. Kees, je was ook een van de eerste die tien jaar geleden meedeed, hè? Ja, ja. grote eer, omdat alle schrijvers uh, dat wel zouden willen. En de meest intieme wens van elke schrijver is toch om uh, muzikant te zijn, muzikus te zijn. En Remco uh, zat erbij. Remco kampert, ja, en uh, die is ook altijd zo dol op Corrie geweest. En, oh god, ik mag weer en dit en dat. En dat feestgevoel, dat heb ik ook. Uh, het is natuurlijk heel uh, eervol als iemand uh, zegt, ja, dat verhaal van jou, dat inspireert me. En ik heb de muziek opgemaakt en wil je het eens horen. En uh, soms, moet ik je bekennen, schrijf ik wel eens met het idee... hier zou Corrie een aardig dingetje op kunnen maken. Dus het gaat helemaal andersom werken. Ze heeft nu na tien jaar eigenlijk de Nederlandse literatuur zo beïnvloed... dat als je al die schrijvers naast elkaar zou leggen... dan zou je een duidelijke lijn zien in ritmiek en tempo. En dat is allemaal mevrouw van Binsbergen die dat gedaan heeft. Ja, Kees van Kooten heeft verteld dat bij dit soort optredens... wel extra aankomt op de manier van voordragen. Het plaatsen en het timen en dan soms denk ik ook... Uh, ik weet niet hoe zij er dan over denken... maar dat ik een beetje swing zelfs. Ja, maar... dat, dat, denk ik. Ja. <laughs> dat denk ik. Iedere dienstplichtige recruit exerceerde, salueerde en poetste zich het apenzuur... om toch maar heel even terug naar zijn meisje te mogen. Ik weet dat Kees ontzettend altijd met timing bezig is. Dat is uh, een heel erg sterk punt van jou altijd al geweest. Nou, dat komt natuurlijk door de, de, de duo-vorm die we jaren gehad hebben bij ja. Wim en ik. Dat was toch pingpongen, dat waren toch duetten... Ja. En... Ja. Dat heeft met een ritmiek te maken. Je moest een soort tango des doods leren dansen. Zet afgeweer, pak, bajonet, zet op, bajonet. Uitvallen met rechterbeen, nu. En stap, en steek, en stap terug, en stap, en steek, stap terug, en halt. Daarbij dienden wij zo angstaanjagend mogelijk te schrijven. Want dan zou het de vijand dun door de broek lopen. Woeha! Woeha! Maandagmorgen, half tien, stralend weer. Woeha! Wat, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Improviseren de muzikanten dat het een lieve lust is of staat er al veel vast? Beide. De, de, Corrie van Winsbegen schrijft stukken, sferen, stukken in muziek in bepaalde sferen... en dirigeert haar orkest dan tijdens het voordragen naar de verschillende muziekdelen. En op haar lessenaar staat links uh, een papier met het uitgeschreven verhaal... in dit geval van Kees Verkote, en rechts een muziekpapier... Nou, ik lees heel echt de tekst. En de muziek ken ik, heb ik zelf geschreven, dus ken ik wel redelijk goed. Oh, okay. En ik heb dan in de tekst bepaalde uh, scharnierpunten, noem ik het zelf. Uh, van wij herhalen dan bijvoorbeeld, of we spelen een schema. En hier moet hij dan overgaan naar een ander gedeelte. Dat, dat soort dingen. Ja, ik improviseer niet. Jesse, Jesse. Ik me aan de... Als ik gewoon uh, voorlees en ik babbel er tussendoor... dan is dat improviseren. Dat, maar bij mijn verhalen, tenzij ik er uitstap halverwege wel eens... als ik in mijn eentje ben... Maar het is gewoon, ja, ik lees wat er staat. Ja, ja precies. Ja. Maar het is niet helemaal vastgelegd wat er, wat er gaat gebeuren. Nee, de, de, vorm, de vorm ligt vast. Want die wordt eigenlijk ook afgedwongen door het verhaal. Ja. Binnen dat schema, zou ik maar zeggen, er zit er heel veel vrijheid in. Nooit werd er uitgelegd wat er zou gebeuren. En hoe je moest reageren wanneer de communistische zandzak onverhoed de rollen zou omdraaien. En ons als eerst te grazen zou nemen. GELUID Even. Zo reageren ze dus voldurend op elkaar, de teksten en de muziek. En naast Kees van komt vanavond ook de schrijvers Remco Kampert, Aal Snijders en Toontelligen optreden op het Brokkenbal in het Bimhuis in Amsterdam. Maar het is al wel helemaal uitverkocht. Corrie van Binsbergen maakte met de muzikanten en schrijver Toontellingen de komende maand ook een tournee langs de Nederlandse theaters. En er is ook nog een DVD met opnames van het Brokkenbal, van Brokkenbalconcerten van de afgelopen tien jaar. En die registratie is overigens ook te vinden op YouTube. Meer informatie op onze site, gids.fm. Botte Jellema, graag tot volgende. Week. Tot volgende week. Vanavond start een vierdelige documentaire serie over multiculturele huwelijken in Groot-Brittannië op BBC2. Er komt een let aan te pas om de letse Vasha Ivlot op letse wijze te laten trouwen. A Very British Wedding om half tien bij BBC2. En dan nog twee verdrietige documentaires. Een Dockland, Het Verdriet van Europa. En daarom praat de Belgische journalist Rudy Franks onder meer... met een Griekse moeder die uit armoede haar kinderen moest afstaan. Om vijf, over half tien op canvas. En op Nederland twee om elf uur Children of the Tsunami. Twee basisscholen in Japan die echt te dichtbij Fukushima stonden. Op de een kwamen 74 kinderen om het leven. En de ander kon op tijd worden ontruimd. En er is natuurlijk weer voetbal. Waar München speelt tegen Arsenal. En de Duitsers wonnen de eerste wedstrijd in Londen al met 3-1. Dus je zou zeggen appeltje, eitje, kat in het bakkie. Niks aan de hand hier voor. Beiren. Maar dat zei je gisteren ook over AC Milan. Ja, en zei ik toen, verenigd, wat, weet je ja jij zei dat, die, dat, je, dat je Barcelona nog wel een kans gaf, ja. Het ja, ja. was ook voorzichtig geformuleerd, <laughs> maar jij zat er dichterbij. Wat een wedstrijd, hè? <laughs> ja, fantastisch. <laughs> Geweldig. Mooi. Uh, we bellen zo meteen even uh, met, uh, waarschijnlijk met het klokhuis. Want die gaan iets doen met tijdcapsules en de stelling. Het is terecht dat mensen met een gezonde levensstijl minder zorgpremie betalen. Arno Rutte, VVD Tweede Kamerlid, praat met ons mee. Arno Rutte, die naam ken ik van die site, Tabak nee.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 Dan moet u echt naar MBA in 1 Dag komen van Ben Tigelaar. Daar blijkt dat bijvoorbeeld Philip Kotler hele slimme ideeën voor u heeft. Dan scoort u wel meteen. Schrijf u nu in op mba in 1 Dag.nl. Seminar MBA in 1 Dag 15 mei. MBA in 1 Dag.nl Dit jaar bij MBA in 1 Dag. Ken Blanchard live vanuit de VS. Kijk op mba in 1 Dag.nl. Dit is Radio 1.